11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Militairen die begin juli zijn begonnen met de politietrainingsmissie in Kunduz... noemen die missie een logistieke puinhoop... blijkt uit e-mails van uitgezonde militairen aan de NOS. De militairen zijn gefrustreerd omdat ze er al zes weken zitten... en nog niets kunnen doen. Een groot deel van het materieel is nog niet in Afghanistan aangekomen. Verder zijn nog maar twee van de twintig toegezegde tolken aanwezig. Zonder die tolken kunnen de Nederlanders geen Afghaanse agenten trainen... In e-mail zeggen ze dat ze moeten toekijken hoe Duitsers en Amerikanen de trainingen verzorgen. Het ministerie van Defensie laat weten dat de Nederlandse politietrainers vandaag voor het eerst zelfstandig hebben gepatrouilleerd en kennis hebben gemaakt met Afghaanse agenten. De opstandelingen in Libië zeggen dat ze een belangrijke stad in de richting van Tripoli hebben ingenomen. Het gaat om de kustplaats Surman, ongeveer 70 kilometer ten westen van de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van de rebellen hebben ze nu heel Surman in handen en wordt er niet meer gevochten. Eerder vandaag namen de opstandelingen naar eigen zeggen... al de stad Savia in, ten oosten van Surman en nog dichter bij Tripoli. Savia ligt aan de weg naar Tunesië. Via die weg wordt Tripoli bevoorraad met voedsel en brandstof. De opstandelingen hopen binnen enkele dagen Tripoli zelf te kunnen aanvallen. In Emmen is een man zonder vaste woonplaats aangehouden... in verband met de explosie vanochtend vroeg in een flat. Hij wordt verdacht van brandstichting... en ook van het bedreigen van twee mensen bij de flat met een honkbalknuppel. Door de explosie werd vanochtend een deel van de voorgevel van de flat weggeblazen. Vier woningen werden ontruimd. De bewoners konden vanmiddag weer naar huis. Over het motief voor de brandstichting is nog niets bekend. De hefbrug in Waddingsveen wordt morgen weer in gebruik genomen. De afgelopen maanden was de brug een paar keer onverwacht vele meters naar beneden gezakt. Anderhalve week geleden 12 meter en in juni 30. De precieze oorzaak is nog niet vastgesteld. Uit voorzorg hebben specialisten volgens de provincie Zuid-Holland... de motor, de elektrische aandrijving en de aandrijfkabels vervangen. De onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt het haperen van de brug. Op het kanaaleiland Jersey zijn in een flat zes mensen doodgestoken. Een dertigjarige man is aangehouden. Hij is zelf gewond geraakt en geopereerd. De zes slachtoffers, onder wie twee kinderen... zijn waarschijnlijk lid van één Poolse familie. Of de verdachte ook Pools is, is niet bekendgemaakt... Ook over het motief voor de steekpartij op Jersey is nog niets bekend. In Nepal is premier Ganal afgetreden. Het is hem niet gelukt genoeg steun te krijgen voor een nieuwe grondwet... die nodig is om nieuwe verkiezingen te kunnen houden. Daarom stapt Ganal na een half jaar op. De premier kon het ook niet met de andere partijen eens worden over het vredesproces. In 2006 kwam in Nepal een eind aan een jarenlange burgeroorlog. Maoïstische rebellen en de regering tekenden toen een vredesverdrag... Over de uitwerking daarvan wordt al jaren geruzied. Volgens waarnemers is het aftreden van de premier... een ernstige bedreiging voor de wankele stabiliteit in Nepal. Op een festival bij Valencia in het oosten van Spanje... heeft een beruchte stier een man gedood. De 29 jarige Spanjaard wilde in de arena laten zien hoe moedig hij was. Volgens omstanders was hij dronken en was al geprobeerd hem tegen te houden. De stier Raton, dat is Spaans voor muis... nam de man meteen op de hoorns en gooide hem op de grond... De 500 kilo zware stier heeft al twee keer eerder iemand gedood in een arena. Vanwege zijn gevaarlijke imago... trekken de festivals waar Muis aanwezig is extra bezoekers. De eigenaar van Muis krijgt 10.000 euro per optreden in een Spaanse arena. De man die tennister Elise Tamaela in elkaar heeft geslagen... heeft een aanklacht tegen haar ingediend. De man, de deen Michail Barbat, zegt dat hij door haar is mishandeld. Het incident gebeurde dinsdag bij een toernooi in Duitsland... Tamaela zat op de tribune om haar dubbelspelpartner Daniela Harmsen aan te moedigen. De man, vader van de Deense tegenstandse Karen Barbat, zou zich hebben geërgerd aan Tamaela en haar in elkaar hebben geslagen, zeggen getuigen. Ze was vijf minuten buiten Westen en had een gebroken neus. De tennisfederatie ITF onderzoekt de zaak. Oudvoetbaltrainer Frits Korbach is overleden. Hij was al een tijd ongeneeslijk ziek.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 Ajax heeft de koppositie in de eredivisie weer overgenomen van Feyenoord. In de arena wonnen de Amsterdammers met 5-1 van Heerenveen. De andere uitslagen. Utrecht de Graafschap 2-2, Herakles Breda 2-1 en Groningen-Ado 4-2. Het weer vanuit het westen opkaringen. Morgen overdag steeds meer zon. In het binnenland nog kans op een bui. Het wordt zo'n 20 graden. Namorgen overwegend droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV, de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. In de bus hierheen, NS zet bussen in, zat ik naast een jonge zwarte vrouw die een boek op schoot had. Ze was in hoofdstuk 2, How to get a life partner. Hoe krijg ik een partner voor het leven? Ze las ernstig door en highlightte sommige passages in geel. Toen sloeg ze om. Hoofdstuk 3. Do you think it will ever happen to you?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 She got me dancing. She got me rocking. She got me. Live to the Music van James Morrison van zijn derde album The Awakening. September 2011 staat hier, moet dus nog komen. Het oog gaat over speurtochten, bijvoorbeeld naar... Tanja Nijmeijer, de Tanja Nijmeijer van de jaren 30, van die schoonheid, de blonde koningin van de Spaanse Burgeroorlog, wat dreef haar? Biografe Yvonne Scholte vertelt. En de Noorse politie speurde op Uteja naar de toedracht van de moordpartij en dader Anders Breivik wees haar de weg. Over de ins en outs van zo'n reconstructie, de chef van de Nederlandse reconstructies, Jan van Manen. En Ecuador speurt naar de schat van de jungle. Gaat het in het binnenland naar olie boren of het regenwoud sparen? Maar wie stelt het land in dat laatste geval schadeloos? Pascal ten Haven verdiepte zich in de kwestie. Om vijf voor twaalf de Spaanse moordstier El Raton alias Muis. Eerst de kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 14 augustus. Aangeleid als een hond liep Anders Breivik gisteren over het eiland Uteuja. Waar hij ruim drie weken geleden 69 mensen doodschoot. Hij zat vast aan een touw om te voorkomen dat hij zichzelf of een ander wat aan zou doen. De Noorse politie maakte met Breivik op het eiland een reconstructie om meer informatie te krijgen. En dat is gelukt. Die konkursen, dat was heel riktig. Er waren mange nieuwe details die komen in den verklaringen die Tijdens de reconstructie liet Breivik zien waar en hoe hij op mensen heeft geschoten. Volgens de politie liet het bezoek aan het hem niet onberoerd. Maar het toonde Breivik geen berouw. Mijn gevoel van CIS dat, dat ik een nu voor nog over overhandigingen van de Nederlandse politiemissie in Kunduz is nog niet veel terechtgekomen. De missie kent grote aanloopproblemen. Zo is veel materieel nog niet in Afghanistan aangekomen, schrijven uitgezonde militairen in mailtjes aan verslaggever Peter Tevelde. Het meest essentiële materiaal eigenlijk wat militairen nodig hebben. Namelijk uh, munitie bijvoorbeeld, uh, scherfvesten. Al dat soort zaken die zijn er nog niet. En militairen spreken eigenlijk over een logistieke puinhoop. De militairen zijn gefrustreerd. En dat was begin juli, toen ze naar Afghanistan vertrokken, wel heel anders. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb er heel veel zin in. En ik ben er aan toe om uh, mijn steentje te gaan bijdragen daar in Afghanistan. En uh, ja, je mag nu eigenlijk echt aan het werk... waar je dus eigenlijk al een dik half jaar mee bezig bent... om daar uh, in opleiding voor te zijn... Toeval of niet, juist vandaag meldt het ministerie van Defensie dat vooruitgang is geboekt. De Nederlandse politietrainers hebben voor het eerst zelfstandig gepatrouilleerd. Dat is heel wat vergeleken met de dagindeling van de afgelopen weken. Het is ontbijten, koffiedrinken, sporten, lunchen, siesta, internet, avondeten en dan een filmpje kijken. Opnieuw zijn op de snelweg auto's onder vuur genomen. Op de snelwegen rond Rotterdam zijn volgens de politie zeker drie auto's en een bus beschoten. In de auto op de A13 was ook een baby aan boord en die baby die, die lag helemaal onder het glas van de, van de ruit. En uh, gelukkig niet gewond, maar dat was natuurlijk wel uh, heftig schrikken. Vorige week werden ook al auto's op verschillende snelwegen beschoten. Of het elke keer dezelfde schutter was, is niet duidelijk. In ieder geval, de werkwijze is identiek. Dus het zou dezelfde dader of daders kunnen zijn. Maar misschien hebben we wel met kopieergedachten te maken. Daar moeten we ook rekening mee houden. Een popconcert in de Amerikaanse stad Indianapolis... is uitgelopen op een drama. Het grote podium was niet bestand tegen de harde windstoten en storten in... Vijf mensen kwamen om. Zoekers van het concert waren geschokt en konden niet geloven wat er is gebeurd. All of a sudden it started scrolling around. En next thing I looked over my shoulder, the stand started coming down. I heard people scream and yelling. You see it, and it happens. And you just ask, did it really happen? Is het echt gebeurd? Die vraag zal ook bewoners van een flat in Emmerwel door het hoofd zijn geschoten. Daar is een deel van de voorgevel door een explosie weggeblazen. Ja, ik werd wakker door een, een doffe knal. En ik had een druk op de borst. En, uh, ja. Voor de rest had ik in, in het begin niet echt het idee dat er een explosie was geweest of wat dan ook. Je gaat er niet vanuit in ieder geval. Met de slaap nog in zijn ogen zag hij wat er was gebeurd. Nou, en toen keek ik door het raam heen en toen zag ik mijn hele voorgevel eruit liggen van, uh, van de flat. Ja, en dan uh, ga je toch denken van, uh, voilà, foute de boel. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Trudy Vendrig hier naast me heeft de kranten van morgen al gelezen en overzicht van samengesteld. En zij begint nu met de voorlezing daarvan. Jongens en meisjes moeten apart les krijgen. Daarvoor pleit de besturenraad in trouw. De besturenraad behartigt de belangen van in totaal 2200 christelijke scholen. De hersenen van jongens en meisjes ontwikkelen zich verschillend. Vooral als ze tussen de 12 en 16 jaar zijn. Volgens de besturenraad lopen jongens in hun hersenontwikkeling... in de puberteit gemiddeld twee jaar achter op meisjes. Daar moet je in het onderwijs rekening mee houden. Taalles bijvoorbeeld kan beter gescheiden worden gegeven... want meisjes zijn meestal beter in taal. Voor jongens kan het ontmoedigend werken als blijkt dat meisjes taalvaardiger zijn. Voor wiskunde geldt het omgekeerde. Bij jongens is het ruimtelijk inzicht vaak eerder ontwikkeld. Maar jongens en meisjes helemaal uit elkaar halen is niet de bedoeling. Ze moeten volgens de christelijke schoolbesturen ook leren samenwerken... en zich aan elkaar kunnen optrekken. Asielzoekers die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven... mogen niet meer zelf bepalen waar ze gaan Wonen. De Volkskant schrijft dat asielzoekers binnen tien weken woonruimte krijgen toegewezen in een bepaalde gemeente. Als ze de woning weigeren, mogen ze niet langer in het asielzoekerscentrum blijven en moeten ze zelf zorgen voor onderdak. Om te bekijken of de nieuwe aanpak werkt, is minister Leers een proef begonnen in Friesland, Drenthe en een deel van Utrecht. Omdat mensen hierdoor minder lang in een asielzoekerscentrum blijven, <coughs> hoopt de minister jaarlijks 65 miljoen euro te besparen. De meeste vluchtelingen willen in een stad wonen. Niet alleen omdat daar al familie- of landgenoten wonen... maar ook omdat ze denken dat je in een stad sneller aan werk kunt komen... Woningen in dorpen of kleinere gemeenten worden daarom geweigerd. Die dorpen blijven dus zitten met de woningen... die ze verplicht voor vluchtelingen beschikbaar moeten houden. Op de voorpagina van de pers een foto van Tweede Kamerlid Mariko Peters. Daaronder staat... ze zal GroenLinks in de weg blijven staan. Uit onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken... blijkt dat Peters in 2005 de gedragscode voor diplomaten heeft geschonden... schrijft de pers... GroenLinks probeert volgens de krant het perspectief niet te draaien naar de vraag of Peters een subsidieadvies wel eerlijk behandelde en niet naar de vraag of de schrijn van belangenverstrengeling op zich laden... schrijft de pers. Of de storm overwaait, is volgens de krant nog maar de vraag. Want over een andere kwestie, de ontvoering van de kinderen... van haar partner, loopt een onderzoek van justitie. En na Prinsjesdag krijgt het Kamerlid er een lastige taak bij. Bij de behandeling van de begroting gaat het zeker over subsidies. GroenLinks heeft laten weten dat Mariko Peters... buitenlandse zaken, cultuur en media in haar portefeuille blijft houden. En daarmee laat de partijen volgens de pers... een olifant in de Tweede Kamer staan. Want, schrijft de krant, je kunt een olifant... Van negeren, maar dan staat hij er nog steeds. Douche kan nog net, schrijft Spits, maar voor uitgebreidere verzorging is in veel verzorgingshuizen geen tijd en geen geld. Volgens het Nationaal Ouderenfonds Fonds wordt dat door veel ouderen betreurd. En daarom komt het fonds met een mobiele beauty-salon. De Beauty Plus bus gaat vanaf woensdag het land in en hij stopt bij 120 zorgcentra. De schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd door schoonheidsspecialisten en ROC-stagiaires. Er zijn manicurezitjes en behandelstoelen voor het gezicht, de handen en de voeten. Het project van de Ouderenbond heeft ook een achterliggende gedachte. Als je er als ouderen goed uitziet, voel je je beter en durf je meer voor je eigen behandelingen op te komen. De Beauty Plusbus is overigens de voormalige Computer Plus-bus, waarin duizenden ouderen digibeten kennis maakten met internet.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 Something I said has got you so mad. You wanna give me a piece of your mind? You intend on making me feel bad. You best get in line. tone Kan weinig kwaad. Rond seks mis. Get in line. Anders Breivik was even terug op het eiland Utoja, waar hij 22 juli 69 jonge mensen doodschoot. 69. Nu was hij er met de politie voor een reconstructie, al te zien op internet. Correspondent Dirk Evers, goedenavond. Goedenavond. Hoe reageren de Nooren als ze, als ze de dader nu terugzien op de plaats waar die, die een moordpartij aanrichtte? Ja, enerzijds. Uh... Vraagt de Noren naar uh, heel veel informatie... ...en vinden ze dat het onderzoek te langzaam gaat... ...dat ze te weinig weten. Nabestaanden zitten, zitten met grote vragen... ...maar de krant WG... ...die als enige die foto's publiceerde vandaag... ...die krijgt toch een hele hoop kritiek over zich heen... ...omdat uh, men... ...vooral omdat men ook twee foto's toont... Uh, ...van de reconstructie waarbij ik te zien is... ...in schiethouding. En de voorzitter van... De Noorse, het Noorse Persverbond die zegt dat de krant misschien daar toch net iets te ver is gegaan. Ja, dat kunnen we hier ook allemaal zien op internet. Daar zie je hoe Breivik nadoet uh, hoe hij die, die mensen heeft doodgeschoten. Ja, en de krant zelf, de hoofdredacteur, die uh, geeft vandaag toe. Op zondag verschijnen er in Noorwegen kranten. Hij geeft vandaag toe dat men misschien net iets te ver is gegaan. Dat de journalisten van zijn eigen krant misschien een beetje met. Uh -huh. ja, meer met de voet op de grond hadden moeten staan... en niet op de sociale media ook nog hadden moeten opscheppen. over... kijk, we hebben een scoop, wij brengen als enige de beelden. Ja. Dus uh, dat, ja, een beetje terughoudendheid, dat geeft hij toe, was hier aangewezen. Maar de krant zegt, het gaat over documenteren, alles tot in de puntjes uitpluizen. Dit is de meest groteske en uh, ja, de ergste criminele daad in de noorse geschiedenis. Ja, nu en, wat... Ja, iedereen moet, moet, uh, moet hier, ja... In het belang van het onderzoek. Wij als journalisten moeten ons, ons deeltje daartoe bijdragen. Maar uiteraard, wij moeten ook bekritiseerd kunnen worden. Net zoals politie, justitie en zo verder. Bekritiseerd worden. Over het belang van het onderzoek uh, gesproken. Is de politie hier veel wijzer van geworden? Dat zegt ze wel. Uh, ze zegt dat er weer heel veel details naar voren gekomen zijn. Dat het goed was uh, dat Breivik op het eiland was. De politie zegt het was geen technische reconstructie. Maar eerder... Een, een verhoor, een uitgebreid verhoor oh. uh, die dat, uh, acht uur duurde, dus de politie heeft dat allemaal heel omstandig uitgelegd dat, dat het vooral om een ja men koos niet, er niet voor om alles precies te reconstrueren maar om hem eigenlijk uitgebreid te verhoren en hij was, uh, hij was ook weer zoals tijdens de eerdere verhoren, werkte hij mee ja. En, uh, en gaf hij ook uitleg, was hij zeer gedetailleerd. Dus de politie zegt, we hebben heel veel nieuwe informatie. Ja. Het was nuttig dat hij op de plaats was waar hij zelf 69 mensen heeft doodgeschoten. Dirk Evers, dank. Over de videoreconstructie als middel van de politie nu Jan van Manen... hoofd van het landelijke videoreconstructieteam. Goedenavond. Goedenavond. U verricht zulke, zulke soortgelijke reconstructies in Nederland, hè? Nou, wij verrichten inderdaad reconstructies in Nederland, uh, en dat doen we al vele jaren, waarbij we de reconstructie eigenlijk doen door en op aanwijzing van mensen die bij het feit betrokken zijn geweest. Ja, dus de daders en of getuigen? En of getuigen en of slachtoffers. Ja, maar u heeft ook wel eens, met een, zoals in dit geval, met de dader van een, van een misdrijf een reconstructie uitgevoerd? Vele malen, ja. De ja. dader kunt... is bijna altijd aanwezig. Ah ja, kunt u ook, enige, kunt u ook zaken noemen? Die u uh, gereconstrueerd heeft? Uh, ja, heel veel. Niet allen halen de landelijke pers. Maar uh, onder andere de moord op Zeeveke uh, enkele jaren geleden. Oh, de binnenstad van Nijmegen. Uh, ja, uh, en de, de viervoudige moord Sekshuis Esther in Haarlem enkele jaren geleden. En zo zijn er ook nog een aantal feiten geweest die uh, wat minder uh, de belangstelling van uh, de pers gehaald ja. hebben. Nou is dit wel een heel unieke zaak met 69 dodelijke slachtoffers. Enig idee hoe je een, een reconstructie van die omvang zou moeten aanpakken? Ja, het is natuurlijk allemaal afhankelijk van wat uh, de wens is van uh, de aanvrager. En in dit geval zal justitie uh, de zittende magistratuur, de staande magistratuur verzocht hebben om een reconstructie... Uh, vooral met als doel om meer zicht te krijgen op van wat is daar nou daadwerkelijk gebeurd. Want de kracht van een reconstructie is dat hij visueel maakt datgene wat wij zelf aan beeld vormen nadat we iemand gesproken hebben of een verklaring hebben gelezen. Ja. En uh, dan zijn we afhankelijk van ons referentiekader. Uh, en, en nu is de gelegenheid aan de betrokkenen om het beeld te schetsen van wat hij daadwerkelijk bedoeld heeft toen hij de verklaring heeft afgelegd. Ja, want het is niet zo, zoals in uw geval van Severen, dat hier de dader nog opgespoord moet worden of de, de toedracht nee. achterhaald moet worden. Nou, de toedracht uh, zal deels nog achterhaald uh, kunnen worden... Doord doordat de betrokkenen nu uh, op meer details in kan gaan... dan wanneer die dat doet uh, in de schriftelijke verklaring. Ja, op, op internet zijn al een hele, hele reeks foto's geplaatst van deze reconstructie. Mm -hmm. Ik neem aan dat u die gezien heeft. Wat, wat valt u ja. dan op? Als u doelt op die, die serie van 425 foto's ja. die op internet staat, ja, die heb ik gezien... Uh, wat me opvalt, en dat zei u verslaggever net al vanuit Noorwegen ook, er is uh, ja, waarschijnlijk specifiek op onderdelen van het geheel ingegaan. Waarbij er uh, specifieke vragen zijn gesteld. Het is vanaf op basis van statische beelden. En dat zijn foto's, moeilijk te beoordelen wat er natuurlijk exact gebeurd is. Maar je ziet een aantal verplaatsingen en je ziet een aantal posities die betrokkenen inneemt en momenten dat er uh, waarschijnlijk vragen gesteld worden... over bepaalde ja. handelingen of situaties. Ja, wat mij erg opviel, over posities gesproken... ze gaan met hetzelfde pontje naar het eiland als hij op 22 juli nam. En dan gaat hij voorop, 15 man politie erachteraan. Is dat altijd zo? Is de dader leidend in zo'n reconstructie? Uh, de dader is leidend uh, in zoverre dat het doel is om zoveel mogelijk informatie te krijgen uit betrokkenen. Dus Ik ben je natuurlijk afhankelijk van wat hij kwijt wil. Um, en daarin is hij leidend. Maar dat betekent wel dat er altijd een regie is vanuit de begeleider... om ervoor te zorgen dat ook de doelstelling van de reconstructie uh, gehaald wordt... of in ieder geval dat dat zo dicht mogelijk benaderd wordt. Je moet hem wel sturen? Uh, sturen, maar niet op inhoud. Oh, nee. dus, dus, dus als je wil weten, als we afgesproken hebben vooraf... willen bepaalde handelingen alleen maar reconstrueren... dan gaan we in principe geen andere handelingen reconstrueren... tenzij die een bijdrage kunnen vormen voor de beeldvorming. Maar in principe um, krijgt de betrokkenen alle gelegenheid om te vertellen... maar vooral te laten zien, want daar gaat het om, wat er gebeurd is. Ja, hoe betrouwbaar zijn verklaringen van een dader in het algemeen? Vaak willen ze zichzelf toch zo gunstig mogelijk afschilderen. Dat kan. Ze zijn op, op, in principe niet minder betrouwbaar dan die van een getuige, uh, slachtoffer of van een deskundige. Uh, oh nee, maar, maar een getuige heeft toch geen belang, belang bij zich vrij te pleiten? Een dader nee, wel? Nee, in principe niet om zich vrij te pleiten. Maar hij kan er wel belang bij hebben om de verdachte in een kwade daglicht te plaatsen. Ja, ja. Om mee, mee de Andersom ja. Uh, buiten het spel te zetten. Ja, nou zien we Breivik steeds, uh, het woord is al heel veel gebruikt vandaag, aangelijnd in een soort hondentuigje. Uh, ja, je kunt van dat eiland niet gemakkelijk ontsnappen. Waarom zou dat dan toch zo gedaan zijn? Ja, ja daar kan ik weinig over zeggen natuurlijk. Ik ben, ik ben het hier niet gewend. Wij, wij doen het in Nederland zelf nooit. We nemen wel voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat hij eventueel zal vluchten. Uh, maar ja, de betrokkenen moet vaak handelingen verrichten. En dat moet dan in zekere mate van vrijheid kunnen. Kijk, en dat, dat tuigje op zich eh, geeft wel ruimte, lijkt het. Hè? Nogmaals, moeilijk te beoordelen op een foto, maar eh, het lijkt dat dat voldoende ruimte biedt. Eh, wij doen het in Nederland echt dezelfde. Ja. Hoe kun je er nou voor zorgen dat, dat, een, dat een dader, of in ieder geval een verdachte, zich zoveel mogelijk eh, herinnert en ook gaat vertellen? Hoe kun je dat stimuleren? Ja, er zijn, er zijn eigenlijk de drie belangrijkste voorwaarden voor een goede reconstructie. Is dat het in principe plaatsvindt op de plaats waar het delict of het feit heeft plaatsgevonden. En vandaar, dat men waarschijnlijk ook hier gekozen heeft van we lopen het traject af en we gaan naar de plaatsen waar die daadwerkelijk geweest is. Uh, dat is één, dus de, de, de locatie waar je het doet. Uh, twee is um, de omstandigheden, dus de lichtomstandigheden bij uh, onder andere, maar ook geparkeerde voertuigen, um, begroeiing van, van bomen die er al dan niet gestaan hebben, uh, als het in een binnensituatie is. Meubilair moet aanwezig zijn, hetzelfde meubilair met dezelfde afmetingen, dat soort zaken. Ja. En dan niet heel onbelangrijk is natuurlijk de vraagstelling van de begeleider. Uh, geeft hij de betrokkenen de ruimte of, of stuurt hij in de vraagstelling. Hè? Dus uh, wordt er, wat u net al zei, wordt er gestuurd. Ja, uh, mag dus niet gestuurd worden in de vraagstelling. Nee, je ja, zou kunnen zeggen, de Noorse, uw Noorse collega's had het in dit geval, om het cynisch te zeggen, uh, gemakkelijk. Want deze dader is natuurlijk maar al te bereid om te vertellen wat hij uh, heeft gedaan. Ja, daar lijkt het op hè, dat betrokkenen uh, in ieder geval zijn verhaal wil doen. Uh, het is alleen de vraag of dat ook het echte verhaal is. Want het zou, uh, ja, ja. ik zou die niet kunnen beoordelen op deze afstand. Als u het zo voor zich ziet op die 26 foto's... Zou u dan, zegt ja. u dan behalve dat tuigje... zo zouden wij het ongeveer ook gedaan hebben? Ja, ik zie wel een paar verschillen, maar nogmaals ook niet helemaal zuiver te beoordelen. Ik zie onder andere dat men zo te zien met één camera werkt, met één videocamera... Ja. dat er ook veel foto's gemaakt worden. Nou, fotografie tijdens een reconstructie, ja, die leent zich daar niet echt voor... tenzij het om statische momenten gaat. Hè, dat iemand echt in een bepaalde positie staat of ligt of, of zich bevindt in ieder geval. Uh, voor de rest heb je video nodig, omdat het namelijk om handelingen gaat die je vast, vast wil leggen. En dan zie ik maar één camera... Uh, maar dat kan ook voor gekozen zijn, omdat ze zeggen van... Uh, we hebben alleen maar bepaalde posities nodig. Dus dat kan ik moeilijk beoordelen. Wij doen dat niet. Wij doen het hier altijd met minimaal drie camera's... die uh, tegelijk opname maken en die ook uh, naar een centraal punt... een regievoertuig lopen waarin iemand zit... en die dan het beste uh, beeld op dat moment selecteert. Die schakelt tussen de beelden, zoals dat ook bij een tv-uitzending gebeurt. Ja, lang niet alle landen hebben nog zulke reconstructieteams. Lopen Nederland en Noorwegen hierin voorop? Uh, nou, ja, ik, ik heb er wel eens wat onderzoek naar gedaan en, en geïnformeerd in, in, bij verschillende landen. Uh, er zijn weinig landen die inderdaad een echt videoreconstructieteam hebben. Er zijn wel landen waar reconstructies gedaan worden. Ook overigens niet in alle, omdat in sommige rechtssystemen de reconstructie, zoals wij hem doen, op aanwijzing van en door uh, betrokkenen ja eigenlijk nauwelijks als toegevoegde waarde wordt ja. gezien. Ons systeem is anders. Hè. We een, een systeem waar de rechter ook onderzoekt. Um, en wij lopen daar wel in voorop, denk ik. Want we, zijn al, we doen dat al vanaf begin jaren zeventig. Uh, hebben wij dus een, in Nederland een landelijk videoreconstructieteam. Ja. En ik, ik weet zelf, half jaren negentig heb ik een, een team mensen uit Zweden op bezoek gehad. Waar ze toen nog niets hadden en, en op zoek waren naar de manier waarop ze dat moesten gaan organiseren. En, ja, ja. Uh, ik heb ze daar wat handreikingen bij kunnen doen. Jan van Manen Hoofd Landelijk Vore Reconstructieteam. Dank nooit klaar Bado, Anamura met Apenumbra. Uh, een dilemma nu. Stel, je hebt als land een grote olievoorraad... maar die bevindt zich onder een bijzonder regenwoud. Wat doe je? Je stelt de wereld voor de keus. Wij gaan boren tenzij jullie ons net zoveel geld geven... als we anders met dat boren verdiend zouden hebben. Kies maar. Het gaat hier... In concreto om het Yasuni-project in Ecuador. En Pascal ten Haven is in Wageningen afgestudeerd op dat project. Goedenavond. Goedenavond. Heb ik het dilemma een beetje goed geschetst? Het is heel duidelijk, ja. Het is of boren en je bent het park kwijt. En alles wat er woont, de indianen en de soorten. Of, uh, ja. Ja. De indianen en de soorten. Vertel eens, jij bent er geweest. Hoe ziet het er daaruit? Nou, het is eigenlijk een soort sprookjesrandschap. Het is echt het bos wat je altijd uit de grote Wereld Natuurfonds boeken zegt... die je vroeger van je oma kreeg. Overal wilde dieren. Ik zat in een boot en ik zag roze dolfijnen. Een wat? Roze dolfijnen? Ja, Je hebt daar in de rivier... Nou, de dolfijnen zijn eigenlijk zeedieren, maar daar in die zeetakken... Ja. wonen daar nog zin speciale rivierdolfijnen. Die zijn roze en die komen echt naast je boot zwemmen. En andere dieren zie je overal. Ik heb vijf, zes soorten apen uit de... Vanuit de boot gezien, rondgelopen een tapir, capybaras, een anaconda van 7 meter. Het, het is een Grote gebied. biodiversiteit, ook inderdaad. officieel erkend als zodanig. Misschien wel de hoogste van de wereld. In ieder geval okay. de hoogste die bekend ja. is. En indianen, zei je. Ja, die nog nooit in contact zijn geweest met de westerse beschaving. En dat is natuurlijk in deze tijd helemaal uniek. Ja, dat is eh, inderdaad heel uniek. Nou, ik zei het al, onder dat gebied ligt veel olie. En dat is een grote inkomstenbron voor Ecuador, toch? De oliewinning. Dat is de grootste inkomstenbron van het land. Ja. Inderdaad, 30 van de olie die ze nu nog in de grond hebben zitten... zit onder dat park. En wat zijn nou de gevolgen als ze die olie onder dat park gaan oppompen? Nou, er is inderdaad een stukje naar het noorden... is een gebied waar ze dat hebben gedaan. En waar ik net een heel mooi gebied beschreef... is dat echt een gebied waar het water zwart ziet... waar de planten niet meer groeien... waar 70, 80 procent van de bevolking kanker heeft... waar de gemiddelde levensverwachting 30, 40 jaar is... Het is niet om aan te zien, het is zo'n groot menselijk mensenkreet en een ja. natuurreed. Ja. Nou weet Ecuador natuurlijk dat de wereld zich druk maakt over het regenwoud. Dus toen kwamen ze met een deal. Welke deal? Nou, het was een heel mooi idee van wij gaan niet boren, wij beschermen dit gebied... met alles wat erbij hoort, de cultuur en de natuur. Als jullie genoeg geld geven in een fonds, dat wordt beheerd door de Verenigde Naties... wat eigenlijk net zoveel geld gaat opbrengen per jaar als de olieboringen. En dat is dan 350 miljoen rente per jaar in dat fonds. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi... als je geld kan verdienen zonder dat de natuur aan te tasten. Ja, het klinkt als een linkspolitiek idee, of vind je het niet? Nou, wat is er eigenlijk ook heel rechts, toch? Je krijgt heel veel geld, die hoeft niet eens voor te werken. Wie kan er nou tegen zijn? Maar in ieder geval een slim idee. Een heel slim idee, ja. Of zou je het chantage noemen? En daar begint het een beetje moeilijk. Het is een officieel beschermd gebied al. Het is een ja, natuurgebied wat de hoogste bescherming bijna heeft op internationaal niveau. De Verenigde Naties, de UNESCO, al die groepen staan erachter. Het is een nationaal park. Dan moet het toch al voldoende beschermd zijn, denk je. Ja. En om daar nog een keer extra geld voor te gaan vragen... kan je vraagtekens bij gaan zetten... Aan de andere kant, ik ben ook wel eens in die landen geweest... en daar zeggen mensen in het algemeen... ja, jullie in het Westen willen zo graag dat we dat regenwoud beschermen. Moet ook, omdat jullie daar in die steden zoveel in, in auto's rijden. Nou, dan moet je er ook maar van betalen. Want het zijn onze inkomsten. Als we die niet hebben, ja, dan blijven we arm. Ja, als je geen geld geeft daar naartoe, De kinderen in Ecuador moeten ook naar school. Er moeten ook ziekenhuizen worden gebouwd. Er moet ook gewoon gegeten worden. Ja, die economie moet draaien. En als wij inderdaad veel olie worden, willen hebben... ja, moeten wij misschien ook wel verantwoordelijk gemaakt worden... En geld gaan geven en alle andere, olie-consumenten andere zouden daaraan kunnen meebetalen. Ja, en, en nou Ecuador heeft dat idee op de tafel van de wereld gelegd, zou ik maar zeggen. Ja. Wat is er toen gebeurd? En toen hebben heel veel landen gezegd: Duitsland was een van de voorlopers van wij vinden het een heel goed plan. Wij willen 50 miljoen per jaar bijdragen om dit plan een succes te laten maken. En 50 miljoen per ja, jaar? Per jaar. Ja, en ja, dat is dus al een zevende van wat er binnen moest zijn, had Duitsland al op tafel gelegd. Toen begon het intern een beetje te rommelen. Toen vertrouwde de president, ja, werd de president niet helemaal vertrouwd meer... of hij helemaal voor dat plan zou gaan. De president van? Van Ecuador. Oh. De president van Ecuador inderdaad die zei soms... ik zou eigenlijk wel die olie willen boren. En de ja. dag daarna sprak hij in Cancún bij een grote meeting van de Verenigde Naties... van ik wil die olie onder de grond houden. Dus wat wilde hij nou echt? Wat ja, Heel vaak werd tegenstrijdige berichtgeving gedaan... totdat Duitsland echt aan de twijfel werd gebracht... Zegt, van, nou, die 50 miljoen kunnen jullie daar fluiten. En dat heeft een beetje een domino-effect veroorzaakt bij andere landen... die ook niet meer zo snel willen doneren nu. Nee, dan maak je je zwak in de onderhandeling... als je je eigen zwakheid en twijfels laat zien. Precies. Ja. En, en, en verder is het natuurlijk zo... Ecuador kan niet eeuwig de wereld uh, chanteren, zou ik maar zeggen. Zo gauw ze gaan boren, is die deal over. Zodra ze gaan boren, is er geen weg meer terug. Dan is het ook ja, meteen verpest eigenlijk. En dan is het natuurgebied ook bijna niks meer waard. Ja, wat is het stand van zaken op dit moment? Hoe staat het ermee? Op dit moment is het een heel cruciaal punt... want het lijkt erop dat er nog een soort eindsprint wordt gemaakt. Er komen weer een grote Verenigde Naties bijeenkomsten... waar Rafael Correa, de president van Ecuador, uitgenodigd is... om te spreken over dit project en zoveel mogelijk fondsen binnen te halen. Maar de tijd begint ook te tikken. Er zijn ook heel veel machtige tegenstanders die graag willen gaan boren. De Chinese staatsolie staat ook te trappen om te gaan boren... Dus de tijd wordt, uh, ja, begint te dringen. Dus het wordt, uh, ja, is een goed moment voor Europa en voor de Verenigde Staten... om geld te gaan doneren. De Chinese wel. staatsolie? Ja. De maar Ecuador... dit was een staatsoliebedrijf van Ecuador? Ook, ja. Vindt. Dat mogen ze niet zelf doen. Dan moeten ze samenwerken met, met... grote bedrijven... die een hoop technische kennis hebben. En uh, de Chinezen zitten op het moment goed in de relaties met Ecuador. Ja. En jij denkt dus dat, er, dat het niet al te lang duurt... voordat er een beslissing gaat vallen? Ik ben bang van dit. Nee, ik denk dat het, ja, de deadline is al een paar keer uitgesteld. Want misschien wil je nog extra tijd geven om toch genoeg geld binnen te halen. Maar je kan niet twintig keer de deadline gaan verschuiven. Dan de deadline uitstellen meer. is op zich ook een zwakte bot. Hè? Precies, dat is ook weer zo. Dus dat kan je ook niet te vaak doen. Want dan gelooft ook niemand het meer dat het een heel succesvol project gaat worden. Nee. En je zei, ik ben bang dat het niet lang meer duurt, die beslissing. Je bedoelt dat die beslissing dan uh, boren zal zijn. Ik ben bang inderdaad, als er niet genoeg geld is, en dat is er op dit moment niet... en er moet toch een beslissing genomen worden, dan wordt dat waarschijnlijk boren. Ja, we hadden het over het probleem in het algemeen... dat het natuurlijk voor heel veel landen in de derde wereld speelt. Zou dit, Als dit succes heeft, als de wereld met geld over de brug komt... dan zou het wel eens een trend kunnen gaan worden die veel landen in de derde wereld... Uh... Toepassen. Ja, zeker. Iedereen heeft nog de idee. Ja, Nigeria is hoop in het nieuws geweest. Maar ook Suriname met staatsongen die daar in de ge beschermde gebieden zitten. Indonesië, Vietnam. Heel veel landen hebben interesse getoond. Dus als dit nou werkt, heb, heb je niet. Wat voor interesse bedoel je? Voor, om ook zo'n project op te zetten in hun ja. eigen land. Om gewoon het natuur te beschermen, de mensen die er wonen, goed water en levenskwaliteit te kunnen blijven bieden. En tegelijkertijd gewoon wel geld binnenkrijgen. Ja, wat je noemt een win-win situatie. Dat is het zeker, ja. Dat zou het kunnen worden. Nou, ja. ik ben benieuwd hoe het afloopt in, uh, in Ecuador. Nog, nog meer uh, jij, want jij bent hierop afgestudeerd. Op deze... Ja, ik ben een jaar lang alleen maar met dit project bezig geweest eigenlijk. En dat is een heel interessant project eigenlijk. Maar je hoopt dan ook, je krijgt echt binding mee. En je hoopt ook echt zeker dat het beschermd blijft. Want zo'n stuk uniek gebied, nou, dat mag je eigenlijk niet uh, verloren laten gaan. Nee, dat heb je echt duidelijk gemaakt met een schets van dit uh, Yasuni-project. Dank wel, Patrick Denhaven. Ja, ja. Dank je Pas... Dat is uh, Alas Barricadas, lied uit de Spaanse burgeroorlog. Welkom, Yvonne Scholten. Goedenavond. Goedenavond, hé. Hey. Je bent biografe van die Schoonheid. Een, een ondertitel een Nederlands meisje, strijd in de Spaanse burgeroorlog. Ik zei straks in mijn inleiding een beetje zwierig... de Tanja Nijmeijer van de jaren 30. Zit daar iets in? Um, nou, die vergelijking gaat wel heel ver. Tanja Nijmeijer uh, was eigenlijk de verhalen over Tanja Nijmeijer hebben mij eigenlijk ertoe aangezet om uh, de biografie van die Schoonheid weer op te pakken. Ik had dus uh, 25 jaar geleden een uitzending gemaakt over haar voor uh, VPRO Radio. Ja. En uh, er was toen zo ontzettend veel uh, onbekend gebleven over haar leven... En nou, dat is dus een flink aantal jaren blijven liggen. En de verhalen over Tanja Nijmeijer... die brachten mij dus wel weer aan het denken over haar verhaal. Omdat ik toch ook in het verhaal van Tanja iets zie van iemand die zich ja, met uh, vol, volle overtuiging in de strijd heeft geworpen in een uh, guerilla. Ja. Ja. En dat kun je dus ook van Fanny Schoonheid zeggen. Ja, ja dat beeld, guerilla en Tanja met die brengun bij de vark... en Fanny met een mitrailleur aan het Spaanse front... dat heeft iets hoogst romantisch. Ja, dat kun je romantisch noemen. Je kunt ook zeggen dat daar ook hele griezelige en enge kanten aan zitten. Het heeft alle twee. Het heeft een heroïek. En ik moet eerlijk bekennen dat ik 25 jaar geleden vooral in de heroïek geïnteresseerd was. En toen ik haar verhaal weer uh, opgepakt heb... ben ik misschien meer geïnteresseerd geraakt in de, laten we zeggen, de tragische kant van het verhaal. En ook... Uh, de geheimzinnige kant van het verhaal. Er zit veel geheimzinnigs in het verhaal van Fanny. Ja, zij was, dat ik uh, zeggen. Ja, ze was eigenlijk als journaliste naar uh, Spanje gegaan. Al in 19. Uh, ze kwam uit Rotterdam, hè? Ze kwam uit Rotterdam, ja. Ze was een Rotterdams meisje. Ze heeft jarenlang op de redactie van de NRC gewerkt, Nieuwe Rotterdamse Courant. En ze is toen al eind 1934 is ze naar Spanje gegaan. in de hoop om daar een bestaan op te bouwen als buitenlands correspondente. Nou, dat liep allemaal bepaald niet makkelijk, echt heel moeilijk. En uh, op het moment dat de Spaanse burgeroorlog uitbrak... dat was in uh, juli 1936, 75 jaar geleden, vorige maand 75 ja. jaar geleden... Toen maakte zij deel uit van een groep jonge mensen. die uh, zich bezighielden met de voorbereiding van de. dat heette de Olympiadat Populair, De, de Volksolympiade. Ja, de Volksolympiade. Een soort alternatief voor de Spelen. die toen in het uh, Duitsland, in Berlijn, werden gehouden. in ja. Nazi-Duitsland. En uh, de Spaanse volksfondsregering, die op dat moment aan de macht was. die had dus deze alternatieve Spelen georganiseerd. En Fanny werkte daar had een soort persfunctie. Uh, en ik denk dat dat doorslaggevend is geweest... voor haar beslissing om deel te gaan nemen aan die Spaanse burgeroorlog. Ze is toen in contact gekomen met heel veel jonge uh, mensen die daar werkten. Ook waaronder heel veel jonge Duitsers die voor Hitler-Duitsland gevlucht waren. Jonge Italianen ja. die voor Mussolini-Italië gevlucht waren. Ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven voor haar... om. Ja. In die nacht Hij zegt, ik denk juli. dat dat de doorslag heeft gegeven. Want ook dat blijft in het boek een beetje een raadsel. Wat nou precies haar dreef naar het Spaanse front. Wat haar motivatie was. Want je, je kunt je afvragen, was ze zo uh, politiek gemotiveerd? Ik laat even horen wat in, in jouw reportage van in de tijd uh, Lou Lichtveld... de schrijver Albert Helman daarvan zei. In de eerste plaats was het politiek volkomen onschuldig. Wist van niks. En... Uh, ja, ze wist van Spanje ook helemaal niets af. Maar ze moest zich dus nog helemaal oriënteren. Ja? Ja, Lou Lichtveld. Ze, zat in huis, ze heeft korte tijd in huis gezeten bij Lou Lichtveld. Toen ze dus in Spanje kwam. En ze kende Lou al uit uh, Rotterdam en de contacten via de Nieuwe Rotterdamse Courant. En uh, ik denk dat uh, Lou. Ik moet zeggen, ik heb Lou in de tijd uh, geïnterviewd. Lou heeft me eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet in de tijd. Lou had namelijk met zekerheid gesteld dat zij nooit, nooit van haar leven een communiste kon zijn nee, geweest. Zegt, dat is Hij zegt een, dus ja. van, zij was een anarchiste. En uh, ja, ik ben dus uh, echt jaren op zoek geweest naar uh, informatie van bij welke anarchistische club ze dan gezeten had. Bleek volstrekt niet waar te zijn. Ze bleek zich aangesloten te hebben bij de Spaanse communisten. Ze bleek uiteindelijk een behoorlijk belangrijke rol gekregen te hebben in het Spaanse leger, wat dus ja. uh, opgebouwd werd. Ja, je beschrijft, neem me niet kwalijk, maar ik heb het boek gelezen. Je beschrijft hoe ze tenslotte. Als piloot wordt opgeleid in Parijs. Waarschijnlijk, ook dat moet je weer veronderstellen... om de top van de communistische partij uit Spanje te evacueren... na een eventuele nederlaag. Dat is een mogelijkheid. Het is een hypothese. Hè? Heel veel in mijn boek is een hypothese. Ik vond het spannende van deze biografie... dat er eigenlijk zo ontzettend weinig over haar bekend was. Dus het, was een het is eigenlijk meer een speurtocht dan een biografie. <laughs> Nou, ik hoop dat het toch ook een biografie is geworden. Maar er zit inderdaad er zit heel veel uh, uh, veronderstellingen zitten erin. Hè? Maar die, ik hoop ik wel, voldoende ja. onderbouwd heb En die het hoop ik ook uh, overtuigend overkomen. Maar er is uh. nog een tweede hoofdkwestie die ook onopgehelderd blijft. Wie is de vader van haar enige dochter? Ze komt dan ja. na de Spaanse Burgeroorlog in de Dominicaanse Republiek terecht. Waarom eigenlijk? Daar? Ze kwam daar terecht. Ze had de vluchtelingen, de Spaanse vluchtelingen die in, na de nederlaag van de Republiek naar in Frankrijk terecht waren gekomen, die zijn op een gegeven ogenblik op behoorlijk grote schaal geëvacueerd, zeg maar, naar Zuid-Amerika, naar verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Het belangrijkste was Mexico. Die mensen die hadden geen keus. En het merkwaardige deed zich voor dat de heer Trujillo, in de tijd een van de beruchtste dictatoren in uh, Zuid-Amerika. Ja. Die heeft toen een relatief grote groep Joden en Spaanse uh, Republikeinen heeft die toegelaten tot zijn land. Dus zij had daar verder niets over te vertellen. Ze werd gewoon nou, op daar de boot gezet heeft en, een en bestemming daar. De stemming naar de Dominicaanse Republiek. Ja. Ja. En daar bevalt ze dan van een dochter. En uh, ja, het blijft dus onduidelijk wie de vader is van die dochter. Ja, Toch? Dat blijft onduidelijk, ja. En ik ben bang dat ik daar ook nooit meer achter zal komen. We laten even horen wat de toenmalig honoraire consul Faber van Nederland in de Dominicaanse Republiek in 1986 tegen u zei over die mysterieuze vader die Lopez zou heten. Ik heb nooit iets geloofd van die Lopez. Ik hoorde wel hoe het in die kampen in Frankrijk. Ging. Dus ik kan met een vent slapen hebben die ze helemaal niet kende. Nee. En ik heb, ik heb in de tijd vol brieven geschreven, naar alle steden waar zij zei dat hij heen had kunnen gaan en ze hadden nooit van hem gehoord. Dus ik heb een idee dat zij dat maar zei, omdat het een beetje akelig was om niet te kunnen zeggen van wie er kind was. Ja, ja, dat kan, hè. Dat kan zeker. Ja. En je moet je ook even uh, teruggaan in de tijd... en wat het betekende om een ongehuwde moeder te zijn. Zelfs ja. in uh, linkse kringen uh, was dat gewoon niet geaccepteerd. Het, het was heel belangrijk om een vader te presenteren. Ja. En die kampen waar Faber het over heeft, wat, wat, dat moet je even toelichten. Ja, dat blijft een onduidelijk punt. Uh, je moet even teruggaan naar 1939. Uh, in 1939. In... Even kijken. Uh, eind 1939 wordt het Molotov-Ribbentrop-pact gesloten tussen Hitler-Duitsland en, en uh, Stalin-Rusland. Ja. Na dat pact worden in uh, Frankrijk op hele grote schaal uh, mensen opgepakt. Eigenlijk worden alle uh, Duitse vluchtelingen worden opgepakt. Of ze nou voor of tegen Hitler waren, deed er op dat moment niet meer toe, omdat dat pact gesloten ja. was. He, dus er waren arrestaties op hele grote schaal. En uh, er wordt gezegd dat uh, op dat moment onder andere aan Franco... die toen dus gewonnen had in Spanje, was toegezegd... dat ook alle Spaanse republikeinen zouden worden opgepakt. Opgeslucht. Dus de kans is heel groot dat ook Fanny enige tijd opgesloten is geweest. Dan in heb je het weer. De kans is heel groot, ja. maar dat weet ja. je. Dat ja. weet je. En ja. dit moet gekmakend zijn ja. geweest. Zo n, zo n, waanzinnig veel werk ja. vanaf 86, En dan kom je met brieven van een vriendin. Maar die leiden vaak ook tot meer vraagtekens dan antwoorden. Ja, ik heb niet 25 jaar onafgebroken hier aan gewerkt. Hè, nee, maar het is ja, <laughs> Goed, een maar. groot deel van je leven zit <laughs> van die schoonheid als een schim in je hoofd. Ja, soms is dat inderdaad heel lastig dat je het niet ontdekt... maar het was tegelijkertijd een fascinerende speurtocht door die dat geschiedenis. Dat is het voor de lezer ook, ja. Dank je wel. Ja. Dat en hoor ik graag. Er is, er is eigenlijk nog een, uh, een, een mysterie. Op een gegeven moment lijkt het uh, of ze ook de moordenaar van Trotsky van nabij heeft gekend. Ja, dat Ook klopt. een veronderstelling, maar oh, dat is echt waar. Um, dat moet wel haast waar zijn. Nou, je hoort weer ja. uh, het voorbouw. Ik <laughs> kan u percentage geven. nou, dit zeg ik wel met 95% zekerheid. Uh, dat was een hele, hele wonderlijke geschiedenis... die eigenlijk te danken is geweest aan internet. Dat is heel grappig. Hè? Heel veel uh, research die ik 25 jaar geleden heb gedaan... Ja, ja. of die die ik nu heb gedaan... Dat, dat zou 25 jaar geleden niet gelukt zijn. Omdat je nu via internet zo ongelooflijk veel... Informatie kunt vinden waar je anders echt uh, maanden, zo niet jaren, mee bezig zijn geweest. Ja. Dus ik vond in een boek van een inmiddels al lang weer overleden Amerikaanse journalist die heel goed thuis is in uh, de Spaanse burgeroorlog en in het communisme, ineens een verwijzing, een ook weer mysterieuze verwijzing naar een Fanny en na veel nou, uh, puzzelstukjes aan elkaar zetten. Bleek dus dat Fanny moet de moordenaar van Trotsky, Ramon Mercader, een Spanjaard... in haar Spaanse tijd gekend hebben. In het ziekenhuis? Ja. En je moet je voorstellen, toen Trotsky in 1940 vermoord werd... zij zat in de Dominicaanse Republiek... het idee dat zij in verband kon worden gebracht... met de moordenaar van Trotsky... dat moet voor haar een nachtmerrie zijn geweest. Dat, ja, was natuurlijk, dat uh, leidde tot, mogelijk tot wraakacties. Uiters bedreigend, Ja. ja. Nou, oké. Okay. Ik noem nog eenmaal de titel van die schoonheid. Een Nederlands meisje, strijd in de Spaanse burgeroorlog. Het komt wanneer uit? Morgen. Morgen komt het uit. Dank je wel, Yvonne Meulenhof. Scholten. Huh? Bij Meulenhof. Bij Meulenhof. <laughs> Het is 5 voor 12. De Spaanse stier El Raton, Muis, heeft zijn derde dodelijke slachtoffer gemaakt. Op een festival bij Valencia nam hij een 29-jarige man op de horens... die hem kennelijk uitdaagde en daarna overleed. Correspondent Robert Boschuit, goedenavond. Goedenavond. Wat is de reputatie van deze moordstier... Ja, dat, dus deze, dat hij een moordende stier is. En dat is ook volkomen logisch. Deze stier is al tien jaar oud. Dat is bijzonder veel voor een vechtstier. Normalerwijs gaan, komen ze nooit verder dan een vijfde of een zesde levensjaar. Een stier, en vooral zo'n stier die speciaal opgefokt is om dit soort grapjes uit te halen... leert heel snel bij elk van zijn optredens. Dus deze man is inderdaad, is inderdaad deze stier is inderdaad een beroepsmoordenaar. Maar nee, hij heet heel gezellig Muis. Ja. Oh, want toen die gefokt werd, eh, vond zijn fokker hem zo'n lief klein stiertje, dat hij een muisje noemde. Ja, die... ja alweer een hele tijd geleden. Maar ik zou denken, zo'n stier, die wordt afgemaakt zo gauw die iemand gedood heeft. Mm -hmm, en of Dat niet? Was, was vroeger ook de gewoonte. Hè? Bij elk stierengevecht in Spanje worden de stieren hoe dan ook afgemaakt na de corrida. Maar ja, bij die volksfeesten zijn er eigenlijk geen, is er eigenlijk geen toezicht. Dat is de pure waarheid. Er is veel te weinig toezicht. En daardoor kan dit dus voorkomen dat eenzelfde stier... iedere keer opnieuw wordt ingezet. Of, of ik durf het haast niet te veronderstellen... is die misschien met zijn moorddadige reputatie... een extra attractie geworden bij het stierenvechten? Zonder twijfel. Dat zal zeker een rol spelen bij die dorpsburgemeesters uh, die hun uh, feestcommissie dan eventjes toefluisteren van zou het geen slecht idee zijn? Hè? want inderdaad deze stier is beroemd, beroemd berucht, maar beroemd. Ja, moet je dan zelfs uh, extra betalen om, uh, om muis op je plein te krijgen? Oh, nou en of. Dat begon bij, ik geloof, een niveau van 6.000 euro per optreden. Hij zit nu al op 10.000 euro per optreden. Na deze derde dode, en het had, het had makkelijk zijn twintigste dode kunnen zijn... want hij heeft intussen al iets van 30 mensen op de horens gehad... Uh, denk ik dat zijn caché iedere keer verder omhoog gaat. Ja. Nou, uh, Robert gaat dank. En kijk maar uit voor muis. Mij zou je daar niet zien. Oké, okay. dit was Met het oog op morgen... Morgen presenteert Eva Jinek en ik eindig bij zijn 45ste sterfdag. met een gedicht van J.C. Bloem, Nachthemel. Onder de invormigheid der latere jaren gebogen tot een warse en schriele deugd. hoe zou het ontluisterende hart bewaren de jeugd en de vervoering van de jeugd? Totdat we een avond, onverwachts getogen door onvrede of door het sterrenlicht misschien, heengaan.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 Dit is Radio 1.